Het ongeval veroorzaakt een file van 6 kilometer tussen Amsterdam en Schiphol. Volgens een politiewoordvoerder heeft de agent diverse botbreuken. De motorrijder verloor de controle door een richel in het wegdek. Voor zover bekend zijn er geen andere verkeersdeelnemers betrokken bij het ongeluk. Irene Wust en Sven Kramer gaan na de eerste dag van de WK Allround in Moskou aan de leiding in het klassement. Kramer werd vanochtend achtste op de 500 meter... maar won met overmacht de 5 kilometer. Hij liet daarbij een nieuw baanrecord noteren. De top 3 bij de mannen bestaat volledig uit Nederlanders. Achter Kramer staan Blokhuizen en Verweij. Irene Wüst leidt bij de vrouwen. Ze werd derde op de 500 meter en eindigde als tweede op de 3 kilometer. Canadese Christine Nesbitt staat tweede in het algemeen klassement bij de vrouwen. Dan het weer bewolkt en plaatselijk wat regen. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar 2 graden aan zee... tot het vriespunt in het binnenland... In de kustgebieden kans op winterse buien en morgen in het hele land winterse buien. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Sohoka van de ANBB. Er staan momenteel geen files. Er zijn wel snelheidscontroles bekendgemaakt. Het gebeurt onder meer op de A1 tussen Amsterdam en Amersfoort. En op de A27 tussen Utrecht en Gorken. Maar ook op andere wegen kan gecontroleerd worden. Niet alle controles worden namelijk vooraf bekendgemaakt.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 Het is een dag dat alles mag, ik doe vandaag alleen maar dingen, die ik in mijn dromen zag. Wat een heerlijk gevoel, de hele wereld lijkt zo cool. The www.zfmzandvoort.nl Thank you bij ZFM. Ook hoorde je onder andere Coldplay, Charlie Brown, Birdie, People Help The People, Nederlandse muziek van Treintje Oosterhuis, De Zee. Normaal gesproken hier een themant view. Nou ja, 40 minuten later, maar we gaan beginnen. Ja, we beginnen iets later. Dat heeft uh, met een aantal dingetjes te maken. Ik moet voetballen in Amsterdam bij Ajax. Tegen Ajax zaterdag 2. Dan denk je misschien Ajax. Zo, dat is goed. Nou, dat valt best wel mee hoor. Zo bijzonder was het ook nog niet. Dat was leuk op de toekomst. Johan Cruijff nog eens zien. De legendarische nummer 14. En Roy van Buringen is er niet. Omdat zijn moeder jarig is. Gefeliciteerd Roy. En daarom uh, zijn we ietsje later. Maar niet getreurd. We hebben een uh, vol programma nog hoor. We gaan het onder andere over carnaval hebben. Carnaval is van de, gaat morgen beginnen. Nou ja, vandaag is het ook al een beetje begonnen. Officieel morgen tot en met dinsdag. En ik heb uh, carnavalshits opgezocht. De leukste carnavalhits en de populairste carnavalhits van uh, het jaar 2012. Hoor je straks. Carnaval in Zandvoort. Is er wat te doen in Zandvoort? Nou ja, zeker weten. Straks heb ik daar meer informatie over. Ik heb een voorproefje van de nieuwe single van John Mayer. Ja, is dat even wat? Veel nieuwe muziek, waaronder de nieuwe van Emily Sandé. Die kan eigenlijk niet meer stuk in de wereld. Die heeft een heel goed album uitgebracht. Enorm populair. Een nieuwe single heet Next To Me. Ik wil je kennis laten maken met Lee Fields. Dat is mijn, uh, mijn mega-hit van deze week. Laat ik het zo even zeggen. Ik hoor je straks ook meer over. En natuurlijk Popstar Henry. Wat is er gebeurd op showbiz nieuwsgebied? We gaan het onder andere hebben, ook even hebben over de Voice Kids. Ongetwijfeld en nog veel meer. Jij kan natuurlijk ook bellen naar de studio 023 573 1969. Het is 13 over half 6. Goedemiddag, Entertainment View. En hier is Earth, Wind Fire. Do you me One half could. It's wanting more. It's gonna send me to. Een van de beste albums aller tijden. Continuum hoorde je John Mayer. En Gravity. En John Mayer is bezig met een nieuw album. Ja, zijn we heel erg blij mee. Tenminste, ik wel. December had hij nog stemproblemen. was er um, enige vertraging. Tijdens de opnames um, van zijn nieuwe album. Maar zijn nieuwe single... Is nu bijna af, tenminste, misschien is hij al af. Maar er is nu een voorproefje op internet verschenen. De nieuwe single van John Mayer gaat heten Shadow Days, klein stukje ervan.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 En zo klinkt de nieuwe single van John Mayer. En wie weet kunnen we binnenkort zijn nieuwe single officieel bemachtigen. Nieuwe muziek nu. De mannen van Nickelback van de nieuwe album Here and Now. Is het na When We Stand Together. Hun tweede single. En die heet Lullaby. Oh, Lullaby. Good against the wall, but I stand tall, don't give a damn no more.